is van gisteren met het NOS journaal. Voor het eerst in bijna drie maanden heeft Israël beperkt hulpgoederen binnengelaten in Gaza. Het gaat volgens het Israëlische leger om vijf vrachtwagens. Meerdere landen en organisaties dringen al weken aan op het toelaten van hulpgoederen. Gisteren meldde premier Netanyahu dat hij weer wat noodhulp zou toelaten. En vanochtend zei hij dat hij het gevolg was van druk door bondgenoten. Volgens hulporganisaties zijn de vijf vrachtwagens bij lange na niet genoeg. Bij acute ondervoeding, zoals nu al bij tienduizenden Palestijnse kinderen is vastgesteld... is gespecialiseerde voeding nodig en ook medische begeleiding, zegt UNICEF. De politie in Groningen vreest voor de levens van de kinderen Jeffrey en Emma van tien en acht. Die worden sinds zaterdag vermist. De vader wordt verdacht van ontvoering. Uit een brief die hij heeft achtergelaten... blijkt dat hij zichzelf en zijn kinderen van het leven wil beroven. Ze zijn alle drie nog niet gevonden. Mogelijk is de vader met de twee ontvoerde kinderen naar Duitsland... De Duitse politie is daarom ook ingelicht. In Rijswijk is een jongen van 15 neergestoken. De steekpartij was in de buurt van een school. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er iemand is aangehouden, maar geeft verder geen details. Mogelijk zijn er nog meer mensen betrokken bij het steekincident in Rijswijk. Bijna een vijfde van de Nederlandse jongens tussen 13 en 19 ziet het nut van actief sporten niet in. Sportkoepel nrz nsf doet dat het onderzoek liet uitvoeren, noemt dat zij verzorgelijk. In samenwerking met een onderzoeksbureau en 13 nationale sportbonden wordt daarom een campagne gestart om deze generatie weer aan het sporten te krijgen. De voetbal, basketbal en tennisbond hebben hun medewerking al toegezegd. In Eindhoven is de huldiging van PSV-spelers bezig op het stadhuisplein voor de 26 e landstitel. Zowel dat plein als de markt staan al uren vol. De gemeente adviseert supporters om naar het 18 septemberplein te gaan waar grote schermen staan. Eerder vanmiddag werd de ploeg en technische staf al met luid applaus onthaald in het Philipsstadion voor een ronde, En daarna zijn ze op de plattekar vertrokken. Het weer, ook vanavond is het nog zonnig. Komende nacht in het noorden kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of negen. Morgen opnieuw veel zon en dan zo'n 23 graden.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 Klopt, Klopt, ja. ja? ja. Hoe We, zit het met de achtergrond? Met, de, met jouw uh, educatieve achtergrond uh -huh. in dit geval. Uh, nee Geen kleinkunstige achtergrond eigenlijk. Uh, Bart en ik allebei hebben geschiedenis gestudeerd. En uh, Jesse Holdenstellen, onze uh, gitarist ook. Ja. Uh, Bart en Jesse samen de hoop. Christian ja. Krijd en De Hoop. Zo presenteren wij ons. Ja, ja, zo was uh, het vaak. Ja. En uh,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 Uh, maar verdiep jij en Warta daar ook in? Of, uh, nou, laat ik eerst maar bij Warta beginnen. Maar verdiep je er ook in of niet? Of uh, nee, is ik, dat meer des maar... Nee, ja, dat is des jesses, inderdaad. Ja, ja. Ja. <laughs> ik vind dat jassers. Je bent misschien voegmiddel, je hoeft juist voor me. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nee, mijn expertise ligt uh, Duitsland. Uh, <laughs> Duitsland? Dus, uh, ja, ja, ja, dus daar heb ik uh, mijn, uh, mijn opleiding uh, ja. over gedaan. Ja. En, uh, Wat weet je over het land?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 Dus ik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 bloemenveld, oh land, de dagen geteld, land, ontdek een hele nieuwe kant. ja, daar, daar, ja, Land. Ik hoop ooit weer een bal te staan op land Niet altijd op de vlucht te slaan voor land Nog te veel waar ik mij voor schaamland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 Oh la makh makh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 Door scherpe blikken aan het spit geregen, onder tapijt geveegd De stof waait in je ogen, zicht van tranen en verwijt Dat geeft weer aan, niks blijft omwogen Zachte stappen schreeuwen, en grote sprongen, weinig tijd En er was altijd al dat gevoel van waanzin Zeker weten, en het haart weer voorbij Maar hoe lang houdt het lot nog vol dat het niet komt Al is het zo dichtbij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 Want een hart klopt alleen als geheel. Geef een kans, geef een kans te veel.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 Ik gehoord. Na tachtig jaar een oorlog en het temmen van de Nijl, drukpers communisten en een bronzen pijlpunt. De kolonisten, miljoenen jaren kou, het lijden allemaal naar jou, het lijden allemaal naar jou, het lijden allemaal naar jou.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 Maar hier in deze studio staan toch redelijk door de wol geverfde figuren die een camera staan te bedienen. Het zijn geen kneuzen. En daar gaat hij, gaat hij, daar gaat het laatste nummer over de kneus. Maar dan heb ik hier niks gezegd ten aanzien van deze drie heren die ja, buiten... Ik neem, neem je niet te persoonlijk de titels, hè. Nee, nee, is, uh... nee. nee. <laughs> um, maar we komen er zo wel even op waar het over gaat. Dus uh, laten we eerst maar horen. Daar gaan we.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 Er staat al zoveel op het spel Maar wij redden ons wel Met je zo Als de nacht die we vieren Tot aan de poort van El Ze zijn aan het dansen De jager, de prooi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 Sterker is dan eerder, er staat al zoveel op het spel. Maar we redden ons wel met je neef. zo jong als de nacht die we vieren. Tot aan het poort van hel. Oh, en, het en, het en het gaat, en het gaat, en het gaat, en het gaat, en het gaat, en het gaat. Het gaat goed, het gaat snel, het gaat slecht, het gaat wel, het gaat niet. Het gaat laag, het gaat als van het gaat best, het gaat door, het gaat stroef, het gaat voor, het gaat fout, het gaat toch, het gaat veel te ver. Ja, doe maar wat sterkers dan hier. er staat al zoveel op het spel. We rijden ons wel met je never. zo jong als de nacht die we vieren, tot aan de poort van jou. Oh, met je never zo jong als de nacht. ZANG Toda... EN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 Get in the water to her knees and close her big bright eyes All she wanted was to see what the world was like So sewed her sail and left off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 Uh, nou staan, zijn jullie met z'n drieën. Uh, ik weet dat jullie bij de een tijdje terug die release show hebben gedaan. Volgens mij was dat in 2023. Klopt, hè? Uh, 2023 nog. Ja, ja. 2024 zelf nog. vorig jaar oktober. Ja. Oh, vorig jaar. Oké, je gaan. Ja, ja. <laughs> Tijd vliegt. Maar um, ja, want, uh, want het uh, ontleent zich natuurlijk uh, voor uh, heel erg kleinkunst. Uh, uh, ja, kleinkunstachtig ja. is het best wel... Uh, uh, want ja, groot, groot is het in ieder geval niet, maar wel het meeslepend is, het is, het is Dat, geen Segodome, uh, museum. Nee. Ja, nee, nee, nee. Uh, al uh, hebben want, we er wel het publiek voor ja? uh, <laughs> uh, uh. Um, want wat is er eigenlijk gebeurd nadat, nadat, je, nadat je die EP heeft uit, uitgebracht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 Ja. Gewoon eens uh, lekker. Ik ben uh, meerdere malen op de schelling geweest. Het is een mooi eiland. Dus... Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, ja, ik ben ook ja, benieuwd. Ja, nee, het is echt een. Het is, ik, ik zou als ik uh, morgen weer uh, genoeg had te besteden. zou ik er zo weer naartoe gaan <laughs> voor een paar dagen. Ja. Ja, eerlijk ja. waar, ik ben verknocht uh, aan de Waddeilanden. Dus um, dat, dat uh, dus. Uh, ja, want, uh, nou ja, zijn jullie bezig ook met nieuw materiaal? Absoluut. Ja. ja. Nou, je hoort dat, het net, hè? He? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja.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 Let's make this care scarecrow a new shirt, and wait for spring to come. Soon you'll wear your summer dress, although it isn't showing. Blue sky